1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van de Berg. Goedemiddag allemaal, hij won ooit de HEMA-ontwerpwedstrijd met een fluitketel. Nicolai Karels vertelt zo tijdens de werklunch wat dat voor zijn carrière heeft betekend. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Doral Megens. Goedemiddag, Turkse oproerpolitie gaat door met de ontruimingen in Istanbul. Brievenbusfirma's leveren de Nederlandse economie veel meer op dan gedacht. En we blikken vooruit op de voetbalwedstrijd Nederland-China, die over een uur begint. Vanmiddag is het zonnig, maar van het zuidwesten uittrekken er soms wat wolken over. Het blijft droog, het wordt 18 tot 21 graden. Weinig windstapel. Morgen dan waait de wind matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. En dan wordt het ook iets zachter, 23 graden. In de loop van de dag kan er morgen een bui vallen. Donderdag is de kans op buien nog wat groter. Brievenbusfirma's leveren de Nederlandse economie jaarlijks... tussen de 3 en 3,4 miljard euro op heeft de Stichting Economisch Onderzoek berekend. Volgens de SEO zijn er in Nederland zo'n 12.000 van dit soort bijzondere financiële instellingen gevestigd. Die gebruik maken van voordelige belastingtarieven en afspraken in Nederland. In totaal wordt er zo'n 150 miljard via Nederland naar andere landen gesluist. Gert-Jan Dennekamp heeft het rapport over die brievenbusfirma's gelezen. Gert-Jan, eh, volgens sommige critici is Nederland een belastingparadijs. Blijkt dat ook uit dit rapport? Nou, ik denk dat het afhankelijk is van wie het rapport leest. Want de opstellers van het rapport... hebben eigenlijk de cijfers op een rij willen zetten. Hebben dus aangegeven hoeveel mensen werken in de sector... wat eraan verdiend wordt... en hoeveel geld via Nederland uh, weggesluist wordt... en waarom die bedrijven in Nederland gevestigd zijn. En dat is omdat Nederland een aantrekkelijk belastingregime uh, kent... met heel veel andere landen... en aantrekkelijke regelingen voor belasting op royalties en dividend. En daarom zijn heel veel bedrijven bedrijven hier gevestigd. En dat zijn ja, brievenbusfirma's, uh, omschrijverdissen... puur, ze hebben een adres in Nederland, en dat is het? Dat is het, ja. Het zijn uh, bedrijven die zich puur vestigen... om belastingredenen. Er is dus helemaal niets. Geen personeel, geen kantoor, alleen maar het ge geld passeert... Via Nederland naar vaak andere hmm. landen. En omdat het hier passeert, is het aantrekkelijk om hier gevestigd uh, te zijn. Dus eigenlijk alleen maar de post komt hier. En vandaar dus ook uh, de naam uh, brievenbusfirma. Ja, bekende voorbeelden zijn, zijn popbands en zo. Hè, die hier een kantoor hebben. De Stones of, of, of U2 of zo. Dat zijn voorbeelden van dat soort firma's. Maar er zijn er dus veel meer. Er zijn er heel veel die uh, van deze constructie gebruik maken. Je zei zelf 12.000. Dat is het aantal. En um, ja, die worden overigens, betekent niet dat er helemaal niemand werkt in die sector. Want er zijn weer kantoren die dit soort uh, zaken faciliteren, daar de administratie uh, voor doen. En daar in totaal werken zo'n tussen de 9 en 13.000 uh, uh, mensen. Mm -hmm. en, en hoeveel geld wordt er op die manier via Nederland uh, gesluist? Nou ja, dat gaat om uh, aanzienlijke uh, bedragen. In totaal zo'n 150 miljard. Er gaat er iets meer in dan dat er weer uitgaat. En uh, sommige bedrijven zitten hier omdat ze willen voorkomen dat ze twee keer belasting moeten betalen. En anderen doen dat weer omdat ze ja, zo weinig mogelijk belasting willen betalen. En dat is dan ook eh, zeg maar het, het probleem in de discussie... van wanneer betaal je eigenlijk te weinig? Nou, bedrijven die dit doen om belasting te ontduiken... daarvan is ook in dit rapport geen zicht... want dat is eigenlijk fraude en daar heeft eigenlijk niemand zicht op. En dan kun je zeggen van ja, bedrijven die deze constructie gebruiken... om heel weinig belasting te betalen in andere landen... op Cyprus of eh, de Bahama's, is dat dan een soort van... Van fraude, of willen we dat eigenlijk niet en dan zegt dit rapport, nou een beetje afhankelijk van welke definitie je hanteert... gaat het dan om 4% van het totaalbedrag... of 40% van het, betaal, het totale bedrag dat via Nederland wordt gesluist... wordt echt weggesluist naar andere belastingparadijzen. Hmm. Nou is er een ander rapport verschenen vandaag. Uh, daarin staat dat vooral ontwikkelingslanden... op die manier honderden miljoenen zouden mislopen. Kun je dat eens uitleggen? Hoe ziet dat? Ja, dat, uh, um, dat betekent dat, die, die, de, dat geld wordt uit die landen weggesluist... Via Via Nederland, als dat in die landen zou blijven, dan zou er veel meer belasting over worden betaald dan de constructie via Nederland. Nou, het onderzoek van vandaag van SOMO dat kwam op een bedrag van 770 miljoen. Dit rapport zegt het is iets minder. Het gaat om een bedrag van 145 miljoen. Het is in ieder geval duidelijk dat doordat dit soort constructies worden gebruikt, er in andere landen, bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, veel minder belasting wordt betaald. Ja, en het is ook duidelijk dat de economie veel meer oplevert dan tot nu toe altijd gedacht Jan. Zeker. Ja. Dankjewel voor de uitleg. We gaan naar Turkije. Premier Erdogan lijkt geen duimbreed toe te geven aan de demonstranten op het Taximplein. Een uur geleden sommeerde hij de betogers nogmaals het Park eh, naast dat plein te verlaten. Dat deed hij nadat vanochtend de oproerpolitie met heel veel machtsvertoon het plein had schoongeveegd. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, um, was dit de enige boodschap van Erdogan een uurtje geleden? Wegwezen daar? Ja, de, de toon van het premier was toch, werd hier op het Taksimplein als buitengewoon confronterend uitgelegd. Uh, inderdaad, hij heeft opnieuw gezegd dat uh, zijn geduld op is, uh, dat er een einde moet komen aan de protesten. En ja, vanochtend is er uh, daad bij dat woord gevoegd uh, sinds de oproerpolitie hier, de aanvoerwegen van Taksim, heeft schoongeveegd, de barricades zijn weggehaald. Je moet je voorstellen dat ik nu op Taksim sta, dat de, uh, voor het grootste deel is ingenomen door de oproerpolitie, door de wapenkanonnen hier en daar zie ik plagen van af En dan eh, is nu alle co concentratie, alle focus op het park zelf, waar duizenden demonstranten zich hebben verzameld, waar ze nu aan het klappen zijn, maar waar zojuist de oproerpolitie vanaf taxin de trappen heeft beklommen om tot aan de bomen, zeg maar, tot aan het park te komen. Eh, maar we zien op dit moment weer een terugtrekkende beweging van die oproerpolitie. Dus het is mij op dit moment nog onduidelijk of, het, of ze inderdaad het uh, protest in Gezi Park zelf met rust gaan laten... die demonstratie, die bezetting, die, zeg maar, die Occupy-achtige uh, beweging... daar achter te laten en voor de rest alleen het plein zelf te ontzetten. Ja, ja want er komen berichten ook via uh, persbureaus binnen... dat ze uh, ook dat Gezi Park zouden binnentrekken, de politie. Maar daar ja. kan jij nog niet bevestigen vanaf waar maar, jij staat. Dat heb ik inderdaad in het afgelopen half uur een beetje op en neer zien gaan. Dus ja. ik heb ze de Europolitie de trappen op zien gaan. Ze zijn het park ingegaan. Vervolgens hebben de demonstranten zichzelf gemobiliseerd. En nu trekken de agenten zich terug. Kennelijk onder bevel van een commandant die zegt dat ze tot zover niet mogen komen. Hm. Maar het kan natuurlijk per half uur, per uur wisselen hier... Uh, ga er maar vanuit, uh, hoe langer deze duurt, hoe meer demonstranten deze kant op gaan. Een groot deel van de demonstranten werkt gewoon overdag in de kantoren van Istanbul. En er wordt hier om zeven uur vanavond Turkse tijd een grote betoging verwacht. En dan gaan we zien uh, naar welke kant uh, de machtsbalans hier eigenlijk overslaat. Hij gaf de politie uh, vanochtend Erdogan uh, de, de opdracht om, om hard in te grijpen. Um, dat is ook wat hij eerder al zei van mijn geduld is op, dat, uh, dat sloeg daarop? Ja, dat wordt hier eigenlijk duidelijk gemaakt dat het, het geduld met het protest op is. Uh, gisteren nog werden de belofte gedaan van onderhandelingen tussen de, de initiatiefnemers van het protest in Gezi Park en de premier zelf. Uh, ze worden nog altijd morgen in Ankara verwacht om te onderhandelen over een de eisen om de plannen voor het vaccin stil te leggen. Ja. Maar ja, na de gebeurtenissen van vandaag is het buitengewoon onduidelijk wat voor status die onderhandelingen nog hebben... Mm -hmm. en of die door zullen gaan. Eerst maar eens die demonstratie, die aangekondigde demonstratie... van vanavond afwachten. Oh. Bram Vermeulen in Istanbul, dankjewel. Eurocommissaris Rehn is in Den Haag voor besprekingen... met minister Dijsselbloem. Het gesprek gaat onder meer over het begrotingstekort voor volgend jaar. En Rehn praat vanmiddag ook nog met premier Rutte... en met Tweede Kamerleden. Hij heeft eerder gezegd dat hij Nederland volgend jaar houdt aan een tekort van 3% en vanwege een veiligheidsmarge gaat hij zelfs uit van 2,8%. Het kabinet reageerde vervolgens verbaasd op die 2,8%. Behalve pleidooien om het tekort op maximaal 3 te brengen zijn er ook oproepen aan het kabinet om volgend jaar juist niet aan de Europese eisen te voldoen. De Nederlandse bank zei gisteren dat er 6 tot 8 miljard euro moet worden bezuinigd om de Europese normen te halen. De aanklagers in een Franse rechtszaak tegen Dominique Strauss-Kaan... hebben de rechter geadviseerd de aanklacht nietig te verklaren. Strauss-Kaan werd met zeven anderen verdacht... van het onderhouden van een prostitutienetwerk... vanuit het uh, chique Carlton Hotel in Lille. Volgens het Openbaar Ministerie is er te weinig bewijs... tegen de oud-IMF-topman, zegt correspondent Ron Linker.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 De gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea die vanmorgen op de agenda stonden... gaan niet door. Over de reden van de afzegging is nog niets bekend. Zondag was er voor het eerst in twee jaar weer overleg... tussen vertegenwoordigers van die beide landen... die officieel nog met elkaar in oorlog zijn. Afgesproken werd toen dat een de Noord-Koreaanse delegatie... naar Seoul in Zuid-Korea zou komen om morgen en donderdag verder te praten. Dat gebeurt dus niet. In de zaak van Farida Zargar is een levenslange gevangenisstraf geëist... Het Openbaar Ministerie houdt de verdachte Patrick S. niet alleen verantwoordelijk voor de dood van de vrouw uit Spijkenisse... wordt ook verdacht van doodslag op een andere vrouw... een poging tot moord op een Poolse man... een aantal gewelddadige straatroven... en het inbezit hebben van kinderporno. Farida Zagar verdween in 2010 spoorloos... en een jaar later werd haar lichaam gevonden in het Mallebos bij Spijkenisse. Het andere slachtoffer, Nanda Kerklaan... werd in 2010 zwaargewond gevonden in een sloot... De verstandelijk beperkte vrouw overleed later in het ziekenhuis. Lang was het niet duidelijk wat er met haar was gebeurd... maar later werd haar dood in verband gebracht met Patrick S. De kernreactor in Petten is weer open. De reactor lag sinds november stil... nadat er afwijkingen in het koelwatersysteem waren geconstateerd. Producent NRG heeft sindsdien het koelwatersysteem aangepast... zodat het beter te controleren en te onderhouden is. Vorige week ging toezichthouder de kernfysische dienst... akkoord met de aanpassingen... De kernreactor in Petten is een grote producent van medische isotopen. Ongeveer een derde van de wereldwijde productie komt van die reactor. De directie verwacht binnen twee weken weer isotopen aan ziekenhuizen te kunnen leveren... voor onder meer kankeronderzoek. Sport. Over een klein uurtje speelt het Nederlands voetbalelftal in Peking... een vriendschappelijke wedstrijd tegen China. Aangeschoven inmiddels hier in de studio is voetbalverslaggever Bas Tigler. Bas... Uh, vorige week versloeg Oranje in Jakarta, Indonesië met 3-0. Uh, dat wordt ook zo'n beetje de uitslag straks tegen China? Ja, het zal er niet heel ver vanaf zitten. Want uh, China is wel iets minder slecht dan Indonesië. Die stonden 170ste op de wereldranglijst. Met China gaat het nog. Die staan in ieder geval in de top 100. Maar dat wordt normaal gesproken toch een walkover. over Dat betekent automatisch dat uh, de bondscoach wel weer de gelegenheid heeft... om wat uh, namen aan het werk te laten zien die hij nog niet elke keer uh, ja. heeft laten zien. China, uh, ja, als tegenstander, wat moet je ervan denken dan? En, uh... Dorpsclub? Ja, ja, nou ja, zoiets dat willen ze zelf liever niet. Uh, ze zijn natuurlijk wel drukdoende om, laten we zeggen, ook voetballend tot volle wasdom te komen. Maar dat lukt nog niet erg. Ze hebben zich niet geplaatst voor het WK in Brazilië. Dat weten ze nu al, zijn al uitgeschakeld. Dus dat betekent dat ze de, het vizier weer moeten richten op iets wat, uh, wat verderop ligt. Het is een klein voetballand, zonder dat daar ja. ook namen spelen die ons wat zeggen. Ja. Dus uh, het is een, uh, nou ja, zoals een oefenwedstrijd misschien wel hoort te zijn. Een echte oefenwedstrijd. Ja, en dan komen ze morgen terug. En uh, dan denk ik, wat heb je dat nou voor nut dan, als je dit vooraf al weet? Het gaat om geld. Uh, dat is natuurlijk geen geheim meer. Dat is door iedereen al gezegd. Dat is ook wel door de bondscoach wel aangegeven. Al het zelf al, de KVB zeg maar, verdient hier ongeveer 1,3 miljoen euro mee met deze trip. Um, je mag ook wel weer tegen een bondscoach zeggen... Um, dat hij er wel zijn voordeel mee kan doen... omdat hij met een groep weg is. Dat is ook voor Van Gaal nu weer voor het eerst. Hè, dat hij langer dan twee, ja. drie dagen op pad is. Je kan... Uh, andere dingen bekijken. Hij heeft nu van de gelegenheid gebruik gemaakt... om een nieuwe aanvoerder aan te wijzen. Je bedoelt voor de teamspirit of zo? Ja, de ja bonding, je bent, onderling. Als, je, als je twaalf dagen misschien wel moe, uh, moeilijke omstandigheden... in een ander werelddeel bent... dat is anders dan wanneer je twee dagen naar België gaat. Mm, ja. Dus daar leer je denk ik als bondscooter ook wel van. Maar ik moet wel mijn best doen om het allemaal zonder lachen te zeggen. <lacht> <lacht> dan lach ik er even om. Uh, van Gaal die vliegt uh, vrijdag naar, uh, naar Israël... om daar Jong Oranje te gaan bekijken. De halve finale van het EK. Wat denk je? Gaat hij alleen als toeschouwer? Dat heeft hij wel beloofd. Ook aan Pot, die uh, ook al gezegd heeft... ik hou de kleedkamerdeur op slot. Want die kleedkamer is namelijk van mij. En Van Gaal heeft beloofd. Die heeft, zit ook in een ander hotel, dus niet bij de spelers. En hij ja. gaat op de tribune zitten. Verder heeft hij uh, Robin van Persie uh, tot aanvoerder gemaakt. In plaats van Wesley Sneijder. Die was not amused. Die schrok daarvan. Uh, wat vond jij daarvan? Nou, ik begreep het wel. Ik denk dat hij gepoogd heeft om uh, Sneijder een soort wake-up call te geven. Het is 2 voor 12 te zeggen tegen Sneijder. Die natuurlijk geen best jaar achter de rug heeft. Veel geblesseerd is geweest. Niet in vorm is. Niet fit is. Het is wel in potentie natuurlijk een van de spelers die het verschil kan maken. Ook straks op het WK. Ja. Um, dus als je hem nu wakker schudt. Dan is het misschien net op tijd. En dan heb je er over een jaar op het WK echt nog wat aan. Mag je het bandje misschien alsnog om ofzo? Ja. ja. Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar ik, dan is hij misschien wel weer uh, op zijn niveau. En dan heeft iedereen er lol van. Heb jij de opstellingen tussen beide hand voor straks, ja, Bas? Ja, er zitten een boel wijzigingen in. Zal ik even heel snel doorheen lopen. Heel snel. vorm in het doel. Achterin Tindalli, Vlaar, Heitinga en Nelom. Tindalli komt er dus nu in en Heitinga komt er nu in. Snijder speelt niet op het middenveld. Daar staat wel Siem de Jong, die twee keer scoorde tegen Indonesië. Daar staan ook weer Toornstra en de Guzman En voorin van Persie Lens, die dus wel hersteld is van zijn blessure. En Robben, en dus geen schaken. Bas Tegeler, dank je wel vanaf twee uur. Dan gaan we er allemaal volgen. Dank je wel. Nu hoog tijd voor de verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Op de valreep nog één file op de A15, Rotterdam richting Europort. Bijknopend Benelux, twee kilometer. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van uh, één uur. Nog één keer de hoofdpunt. De Turkse oproerpolitie gaat door met ontruimingen in Istanbul. Daar heeft het alle schijn van. Brievenbusfirma's leveren de Nederlandse economie veel meer op dan gedacht. En Nederland-China, die wedstrijd, die oefenwedstrijd, begint om twee uur. Gaan we volgen.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De HEMA ontwerpprijs is weer uitgereikt. Een van de eerste prijswinnaars is Nicolai Karel. En het heeft hem geen windeieren gelegd. Een werklunch zometeen met de ontwerpen van de Lapin-fluitketel. Voor de reportageserie In de Praktijk... kijken we mee in de Sanquin Bloedbank in Amsterdam. Een klein beetje van al het bloed dat in Nederland wordt gedoneerd... wordt daar in Amsterdam euh, gebracht voor controle... Dat bloed zit in buisjes met een dopje erop. Uh, dit is een uh, ontdopmachine en een uh, sorteermachine. En we hebben vannacht uh, maar liefst 11.500 buizen binnengekregen. Dus er zijn er heel veel om uh, te ontdoppen. Vroeger moesten we dat allemaal met de hand doen. En dat was best wel zwaar werk. Uh, we hadden ook uh, veel uh, analisten die last hadden van hun polsen daardoor. En om halfvezenstam.nl. De stelling dan in de strijd tegen terrorisme... is een afluisterprogramma als Prism toegestaan. Bent u daarmee eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070. Kost 50 cent. 0800-1101 is het uh, gratis telefoonnummer. Dus 0800 -1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. U mag ook twitteren. Eens of onneens doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Een uur geleden won Tessa IJsing de HEMA-ontwerpwedstrijd 2013... met haar ontwerp HEMA Zones. Dat zijn uh, rechthoekige vellen van gelamineerd, waterbestendig karton... met een vouwrand aan de lange en de korte kant... Uh, die je dan om een plank heen kan vouwen. De wedstrijd voor het beste product wordt al 30 jaar gehouden onder studenten. Uh, wat betekent het eigenlijk als je die prijs wint? Dat weet winnaar van het eerste uur, Nicolai Karels. Goedemiddag. Goedemiddag. U won die wedstrijd van de HEMA ooit, uh, wat is het, 20 jaar geleden, hè? met een ontwerp voor een fluitketel? Ja, 1990, dat klopt. Le Lapin. Le Lapin, ja. De, de, het konijn, moet ik zeggen. Ja. En wordt hij eigenlijk nog steeds verkocht? Hij wordt nog steeds verkocht. We hebben even een pauze, want we zoeken naar een nieuwe producent. Uh, die hebben we gevonden. En we verwachten dat we binnen een maand uh, weer kunnen leveren. Hoe is dat als u dan door een gemiddelde HEMA loopt... en hij staat daar gewoon, uh, uw kindje? Ja, dat is altijd leuk om te zien. Ja. ja, trots? Heel trots, ja. Ik heb drie kinderen en die zeggen dan... hé, hey, dat is van papa. <laughs> dus dat, dat is leuk om te horen. En dan zeg je, ja, ja, ja. Het is voor mij natuurlijk al een tijdje geleden... maar voor hun is het uh, heel bijzonder. Ja, ja. U was ook student toen u uh, de prijs won. Uh, wat betekende dat uiteindelijk? Nou, door die wedstrijd te winnen kon ik eigenlijk al vrij snel ook mijn bureau starten. Uh, er kwamen wat opdrachten binnen, dus dat was natuurlijk uh, hartstikke mooi. En uh, ja, dat, uh, dat doe ik nog steeds. En, en hoe ging dat? U was bezig met het ontwerpen van die fluitketel... en dacht, nou, dit is typisch iets voor de HEMA? Of, of was het meer toeval ook allemaal? Uh, nou ja, het, ik heb wel heel, heel bewust uh, mijn keuzes toen gemaakt... want de wedstrijd bestond al vijf jaar... en uh, er kwam eigenlijk nooit iets uit wat in productie werd gebracht... Dus ik heb het ontwerp zo bedacht dat er een, een standaard onderdeel in zat, die ronde bol. En dat scheelde heel veel in de productiekosten. En daarnaast heb ik wat uh, ja, innovatie toegepast op de delen waar dat nodig was. Uh, het fluitje, een houten greep, zodat uh, die niet al te warm werd. Want kunststof geleid warmte veel meer, beter dan hout. En dat als combinatie, dat gaf, dat gaf eigenlijk uh, het hele Lapin-concept, laat ik het zo zeggen. Ja. En in die tijd was dat natuurlijk best wel, uh, best wel nieuw. Ja. Nou, gewoon een grappig ontwerp, toch? want hij lijkt ook gewoon echt op een konijn. Op een ja, ja, ja nee, daar, daar, daar bestaan geen misverstanden <laughs> over. Dat ziet iedereen heel duidelijk. Ja. Ja. Zijn er behalve die fluitkendel nog, nog meer ontwerpen van uw hand die wij kunnen kennen als luisteraars? Nou, wellicht kennen jullie het Douwe echtbet wat veelvuldig ook in de reclame uh, zichtbaar is, uh, waar beroemde Nederlanders uitdrinken om een goed idee te krijgen, bijvoorbeeld. Dat is dat met dat rozetje. Mm -hmm. uh, dat loopt nog steeds heel goed. Uh, ik heb een plantengietertje ontwikkeld... dat wereldwijd verkocht is. Um, uh, een wok met een innovatief principe. Een wok met uh, een innovatief die, principe? Ja, ja dat, dat klinkt heel vaag... maar dat is een wok waarbij de rand ietsje naar binnen komt waardoor tijdens het wokken er niks meer uit die pan uh, valt. Ja, je moet erom lachen, maar zo is het bij ja. mij ook ontstaan. Ik zat te koken en ik dacht, godverdorie, steeds maar dat gewok. En mijn hele aanrecht ligt vol met allerlei spullen. En op de grond? Ik denk... kan je, ja, ik kan, kan je die wand dan niet gewoon een beetje naar binnen vouwen... maar dat scheen dan in productie heel lastig te zijn. Daar hebben we een, een patent op weten te krijgen en het is ons toch uh, gelukt. Ja. En die wordt nu verkocht onder de naam, uh, niet lachen, maar het is heel logisch, de boomerang walk, want alles komt weer terug in ja, de pan. Ja, ja, ja. Kijk, zo, die, zo ja, gaat dat dus in de wereld van de ontwerpers. Ja, zo gaat dat, Ja, bij mij zeker. Ik heb heel veel ideeën die ik krijg gewoon uit de praktijk en uh, ja, door dingen tegen het lijf te lopen van ik denk van waarom is dat nou toch niet anders bedacht. Ja. Ontwerpt u nog steeds producten? Ja, ik, ik, uh, nou, ik zit nu in de, in de SBIC. Uh, daar wordt het interview uh, genomen. Daar zijn we bezig met een, uh, een wat grootschaliger project. En dat, dat is eigenlijk wat ik de laatste jaren iets meer probeer te doen. Ik heb natuurlijk heel veel uh, huishoudelijke artikelen gedaan. Nou, zoals de producten waar we het net over hadden. En ik doe nu een, uh, een, uh, een, een business... Um, uh, ja, een, een zakelijk elektrische vervoermiddel zijn we aan het ontwikkelen. Daar zijn we nu het prototype van aan het bouwen. Dat doen we samen met de, uh, met de SBIC. Dat is... Um, Space Business Incubation, Incubation Center heet dat. Oh. Uh, omdat wij in ons voertuig hebben wij iets van Space Technology uh, uh, kunnen gebruiken. En uh, ja, omdat men toch eigenlijk wil dat die Space Technology ook op aarde landt, letterlijk en figuurlijk. Uh, ja zitten wij dus hier in dat gebouw waarin we gefaciliteerd worden om dat te kunnen doen. Ja. Uh, maar een extra voertuig, dat is een fiets, dus begrijp ik. Of... Nee, nee het, het zit dus een fiets, een uh, elektrische scooter en een auto in. Wow. En het, als, je het, als je het ziet en ervaart, dan zul je ook zeggen: Ja, dit is geen fiets meer. Dit is uh, eigenlijk Fiets 2.0. Kijk aan, en wanneer, wanneer kunnen we daarin rijden? Nou, we hopen ergens uh, 2015. Het is, een, uh, het is een heel. Ja, het is natuurlijk een, uh, een heftig project met een hoop uh, innovatie en een hoop research. En er zitten een aantal patenten in die we ook bij elkaar moeten zien te krijgen, uh, ook van andere, andere gegadigden. Dus. Um, hmm. We zijn er nog een tijdje mee bezig. Maar het, ontwe het, ontwerp, maar, uh, het ontwerp is van ont uw hand? Ja, het ontwerp is klaar. Het ontwerp is van mijn hand. Het concept ook. En uh, het, het is ook... Uh, ja, je kan het via de website kun je het ook wel bekijken als je, als je een beetje zoekt. Okay. Maar dat is uiteindelijk wat we in 2015 ook uh, ja, willen grappig. gaan voeren. Twintig ja. Ja. Um, jaar geleden kwam uw carrière in de lift... door bijvoorbeeld het winnen van die prijs. Um, is het een groot verschil eigenlijk ontwerpen toen en nu? Want we zitten toch ook in die crisis... Ja, het is, het is absoluut een... Uh, ik heb erg veel last van de crisis. Uh, het is een heel moeilijk opdrachten binnen te krijgen. Je moet ook op, uh, los van het ontwerpen creatief zijn op andere vlakken... om dat toch uh, rond te proberen te krijgen. Uh, het project waar je net over verteld is ook een van de, ja, uh, van de gevolgen van, van de crisis in feite. Omdat je, doordat je wat meer tijd hebt kunt nadenken over van, uh, hoe ga ik uh, mijn vak nou opnieuw inzetten... En ik heb er eigenlijk met een paar mensen voor gekozen om gewoon de, de duurzaamheid uh, wat meer een plek te geven. En gewoon wat, uh, ja, wat grotere projecten aan te pakken. Ja. En uh, in verschil met vroeger is dat, dat, dat is een groot verschil. Want vroeger ontwierp ik heel vaak gewoon consumentenproducten die wat kleiner waren. Uh, wat meer om de vormgeving ging. En uh, ik heb ook het idee dat de tijden veranderd zijn. De, de, tijden veranderd zijn. De, de consumentenmaatschappij uh, heeft niet alleen maar goeds gebracht. De milieuvervuiling, noem maar op. Ja. En daar ga je als ontwerper toch anders over nadenken. Ja. Maar je hoort ook op... toch wel eens juist, in, in tijden van crisis... of dat het even wat minder gaat... dat dat juist ja, veel creativiteit juist losmaakt bij, bij mensen. Nou, dat is dus ook gebeurd. En uh, wat ik dus net vertelde... waar we nu dit is een van de projecten die ik nu doe. Uh, die duurzame fiets. We zijn ook bezig met, uh, met een heel leuk snoepproject. Wat ook een duurzaam project is. En uh, dat, uh, dat doen we samen met West-Afrikaanse partijen. Uh, ja, dat, dat heeft allemaal te maken met, uh, met dat creatief... Oh. Uh, denken naar aanleiding van die crisis. Oh, van wat, wat, oh. Hoe gaan we dat nu doen? Want ik, ik vraag het ook even, omdat die prijs is natuurlijk ook om jong om talenten ja, te stimuleren, natuurlijk. Hè? Uh, de winnaars van vandaag. Uh, heb je trouwens het winnende ontwerp gezien, of niet? Ja, ja ik heb het uh, terwijl ik onderweg was hier naartoe uh, op mijn smartphone kunnen ja. bekijken. Want ik probeer het net even uit te leggen. Maar uh, dat ja. is, het, is, het, is, ja, het is eigenlijk gewoon een soort vouwpapier hè, wat je om planken heen kan. Uh... Ja, daar lijkt, daar lijkt het een beetje op. Maar ik, ik kan er niet te veel over zeggen voordat ik, want ik weet ook wel dat uh, de HEMA kiest. Toch wel zorgvuldig de prijswinnaars. En ik, eh, als ik het op het eerste moment zo lees, dan denk ik: wat, waar gaat het precies om? Maar ik, ik wil het even wat beter kunnen ja, bekijken ja. hoe het precies zit. Ja, nou, we wensen de winnaars in ieder geval veel succes. Maar ik vroeg het eigenlijk ook van: dat zijn over het algemeen natuurlijk jonge ontwerpers die aan zo'n prijsvraag meedoen. En, en voor hen is het denk ik moeilijk om een entree te krijgen in de wereld. Kijk, u hebt intussen al wat dingen achter uw naam staan. Ja, ja. Ja, dat, en, wat, is, dat is inderdaad. Wat is een tip voor jonge ontwerpers dan? Hoe kunnen ze dat dan aanpakken? Um, nou, de, de tip is vooral om dicht bij jezelf te blijven als ontwerper. Dus ga gewoon op zoek naar waar ligt je kracht als ontwerper. Dat is het allerbelangrijkste. Ga geen mensen nadoen of uh, uh, ja, te veel aanpassen op commercie bijvoorbeeld. Uh, ja, alhoewel, de schoorsteen moet natuurlijk ook roken. Maar probeer daar een goede balans in te vinden. En ik denk dat publiciteit, dat heb ik althans wel ervaren, uh, erg veel helpt. Dus voor Tessa uh, ja, geldt gewoon... Uh, Probeer op een goede, en tegen manier wat te doen met deze publiciteit. En, uh, en, en pak gewoon door ja. op, op wat je nu hebt gedaan. We onthouden haar naam in ieder geval. Tessa Ijsing, winnaar van de Hemelontwerpwedstrijd 2013. Ja. We spraken met ja. Nicolai Karels, die die wedstrijd ooit ook won. Met zijn uh, fluitketel intussen. Met hele supersonische dingen bezig is. Waarvan we in 2015 <laughs> uh, meer gaan zien, begrijp ik. Ja, zo is het. Hartelijk dank voor het gesprek. Oké, okay, dankjewel.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 in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Maarten Bleumens is de hele week bij de Sanquin Bloedbank in Amsterdam. Wat gebeurt er met dat bloed van u zodra u het hebt gedoneerd? Dat is de centrale vraag. Een klein beetje daarvan wordt opgestuurd in ieder geval naar Amsterdam om te worden getest. De rest van het bloed wordt bewerkt en dat kan behalve in Amsterdam ook op drie andere plekken in Nederland. John Jongerius is hoofd van het laboratorium en hij neemt Maarten mee. Ik uh, ga met je naar uh, de pre-analytische uh, pre ruimte. Ja. Dat is waar elke nacht uh, de buizen bloed binnenkomen. Elke nacht, dat is nachtwerk. Ja. Typisch laboratorium, we hebben mensen bezig met computers, buizen bloed die in machines gaan. Uh, we nemen uh, elke dag ongeveer 4.000 uh, nou, tot 5.000 uh, donors af. Van elke donor wat uit de donatie wordt er drie buisjes bloed geprikt. En die drie buisjes, dat zijn dus vier, vijfduizend maal drie buisjes. Dat zijn er tussen de tien en de vijftienduizend per dag. Die komen dan vanaf 11 uur s'avonds naar ons laboratorium toe. Uh, en, en wat is dit voor machine? Uh, dit is een ontdopmachine en een sorteermachine. De robot die plaatst de buis in een lopende band. En achterin de lopende band ziet u dat de dopje eraf wordt gehaald. Helemaal machinaal. En dan komen de buizen rechts in de machine er weer uit. En die worden dan in de rekken geplaatst voor de bloedgoedmachine. Dus dat gaat volautomatisch. Vroeger moesten we dat allemaal met de hand doen. En dat was best wel zwaar werk. We hadden ook veel analisten die last hadden van hun polsen daardoor. Dus dit voorkomt dat. En we hebben vannacht maar liefst 11.500 buizen binnengekregen. Dus die zijn er heel veel om te ontdoppen. Al dat bloed wordt getest. En de resultaten moeten de dag na afname om twee uur bekend zijn. Er wordt getest op antistoffen. Bloedoverdraagbare ziektes en bloedgroep uiteraard. Weet u het nog? A, B, AB en 0. En er zijn er ook nog uh, ja, zo'n 20, 25 andere bloedgroepen bekend waar we niet alle donoren op testen elke keer. Wacht even hoor. 20, 25 andere bloedgroepen ja. bekend. Ja, Ik heb zeker? volgens mij altijd geleerd dat er, dat er een paar bloedgroepen ja, zijn. Dat, dat denken de meeste mensen, maar er zijn er internationaal 350 geaccepteerd als bloedgroep op de rode bloedcel. En er zijn dus een aantal bloedgroepen die iedereen kent. Hè? Bloedgroep A, bloedgroep B, ja. bloedgroep AB en bloedgroep 0. Dat zijn de bloedgroepen uit het AB0-systeem. Ja. En dat is maar één systeem... Een heel van de... overzichtelijk systeem ja, opeens. Ja, heel overzichtelijk, <laughs> ja. Maar dat is maar één systeem van de meer dan 30 systemen die er bekend zijn. Hoe vaak kijkt u nog door een microscoop eigenlijk? Of gaat uh, alles met de computer? Wij, wij hebben nog geen eens een microscoop hier uh, in dit lab. <laughs> Een beetje van het donorbloed wordt dus in dit lab onderzocht, maar het meeste gaat door naar een andere ruimte waar het bewerkt wordt. Witte jas, uh, mijn naam is Roven de Velde. ik ben teamleider hier op de afdeling. Welke afdeling? Afdeling bewerking ja. en ik geef u twee gastjassen. Kijk, witte jassen, want witte die moeten jassen. ook wij aan. Witte jassen, die moet je aan op de afdeling als verplicht. Oké, okay. nou ja, dat gaan we. Uh, wij bewerken hier het bloed. Ja, wat betekent dat? W wat wat moet er bewerkt worden? Nou, het bloed, zoals je hier kan zien, ja. misschien trek ik het even op die tafel. Yes. En wat we hier op de afdeling gaan doen, we gaan het bloed centrifugeren. En tijdens het centrifugeren zakken dus de zwaardere cellen, dat zijn de rode cellen, die zakken naar beneden toe. De iets lichtere cellen, dat zijn de witte bloedcellen en dat zijn de bloedplaatjes. Die blijven een beetje in het midden zitten. En het plasma, wat voornamelijk uit water uh, en andere dingetjes bestaat eigenlijk, uh, stollingsfactoren, dat blijft bovenin zitten. Wordt elk zakje bloed van iedereen altijd op deze manier gescheiden? Ja. Ja. Dus met andere woorden, het is nooit zo dat in een ziekenhuis als iemand bloed krijgt toegediend, dat dat direct bloed, nee, het is niet met een controle, maar als... het is nooit voldoet. Vroeger zo, je ziet het soms nog op oudere plaatjes, zeg maar, dat zeg maar, een donor naast de patiënt ligt. Zeg maar. Dat was vroeger zo, maar dat is niet zo. Nu wordt echt iedere eenheid, wordt hier netjes bewerkt, zodat er het juiste product gemaakt wordt. En als het een patiënt is, dat hij zeg maar, het juiste product wil krijgen toegediend. ja. ja. Morgen opnieuw bij een bijdrage van Maarten vanuit de wereld van de bloedbank. Zometeen is er stamp.nl. De stelling in de strijd tegen terrorisme is een afluisterprogramma als Prism toegestaan en we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Dit is Radio 1. E. Nu eerst het laatste nieuws in het NL Journaal. Hier is Freddy van Tijn. Het is nog steeds onrustig op en rond het Taksimplein in Istanbul. De Turkse premier Erdogan heeft de demonstranten opnieuw gesommeerd de bezetting te beëindigen. De politie houdt het centrale deel van het plein bij het monument voor Atatürk bezet. Op andere plaatsen wordt de politie af en toe bestookt met stenen. Een groep van zo'n 100 politieagenten ging even voor één uur richting het Gezi Park. Na een kort overleg met de demonstranten vertrok de politie weer. Eurocommissaris Reen is in Den Haag voor besprekingen met minister Dijsselbloem. Het gesprek gaat over het begrotingstekort voor volgend jaar. Reen heeft eerder gezegd dat hij Nederland volgend jaar houdt aan een tekort van 3 procent of zelfs 2,8 de Nederlandse bank zei gisteren dat er dan 6 tot 8 miljard euro zou moeten worden bezuinigd. Het OM heeft een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Patrick S. Die wordt verdacht van de moord op Farida Zargar uit Spijkenisse... en van doodslag op een andere vrouw en van poging tot moord op een Poolse man. Verder wordt hij beschuldigd van een aantal gewelddadige straatroven en het bezit van kinderporno. En de gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea, die voor morgen stonden gepland, gaan niet door. De landen kunnen het niet eens worden over de samenstelling van hun delegaties. Afgelopen zondag was er voor het eerst in twee jaar weer overleg... tussen vertegenwoordigers van de twee landen... die officieel nog met elkaar in oorlog zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AGBV-verkeersinformatie, ah, Jolanda van der Velden. Met een file op de A27, Breda richting Utrecht. Voor de brug bij Gorkum, twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. NL. Jurgen van den Berg. Big Brother is watching you. Ook in Nederland kijkt de AIVD mee over onze schouder als we een mailtje sturen... of als we via Facebook aan het chatten zijn. D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven vindt dat te ver gaan. Ik snap heel goed dat we willen dat, dat Nederland veilig is voor criminaliteit en terrorisme. Maar we moeten niet iedereen's computer gaan bekijken in de hoop dat we dan wat data vinden. Maar we vergeten vervolgens wat met al die andere gegevens van onschuldige mensen doen. Heeft Kees Verhoeven gelijk en gaat dit afluisteren te ver... of is het beter om een beetje privacy op te geven... als hierdoor een terroristische aanslag kan worden voorkomen? Ik praat erover met Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag meneer de Wijk, goedemiddag. goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, hier komen de keuzes. Klokkenluider Edward Snowden is een held. Nee. Veiligheid is belangrijker dan privacy. Nou, voor de discussie, uh, ja... Nederland moet voor zijn eigen veiligheid meedoen aan Prism. Voor de discussie, ja. <lacht> ik ben er wat genuanceerder over dan wat ik nu zeg. <lacht> ik hoor het, ja. Ik hoor het. U nou, krijgt nee. zometeen uitgebreid gelegenheid om dat een beetje uh, uit te leggen. Um, eerst nog even de stelling. En ik roep onze luisteraars ook op om uh, daarop te reageren natuurlijk. In strijd tegen terrorisme is een afluisterprogramma als Prism toegestaan. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101... Het is wel zo dat de Amerikanen dan meeluisteren. Maar toch, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. En meneer de wijk even voor de administratie dan ook maar uw eens of oneens op die stelling. Nou, dan ben ik het ermee eens. Ja. Dus in de strijd tegen terrorisme is ja. een afluisterprogramma als dat PRISM toegestaan. Waarom, vindt u? Nou ja, kijk, die inlichtingendiensten moeten aan hun inlichtingen komen, want anders zijn het geen inlichtingendiensten en, en kunnen ze hun veiligheidstaak niet uh, uitvoeren. Nou, dat betekent dus automatisch dat je gaat de telefoon. Uh, telefoons gaat tappen, dat je naar het berichtenverkeer gaat kijken... dat je diep gaat graven op internet om te kijken... wat er in bepaalde bijvoorbeeld jihadistische websites gebeurt... of van links- en rechtsextremisten of van dierenrechtactivisten. Want alleen op die manier kan je een plaatje opbouwen... een beeld opbouwen van wat er aan de hand is... en ben je in staat om in te grijpen in de nationale veiligheid te waarborgen. Dit is iets wat inlichtingdiensten eigenlijk altijd al hebben gedaan, ook al voor uh, dat hebben ze ook gedaan... voordat het internet überhaupt was uitgevonden. Ja. Dit is gewoon een taak van inlichtingendiensten. en toen zei ik net, veiligheid is belangrijker dan privacy. Toen zei u uh, ja voor de discussie, maar u wilde er nog wat aan nou toevoegen. Nou ja, er zit natuurlijk altijd een balans. Kijk, uh, ik moet er niet aan denken dat je alleen maar ongecontroleerd... allerlei gegevens zit, uh, zitten verzamelen op, uh, op internet... van allerlei mensen die, uh, die, die, die part nog deel hebben... aan uh, wat voor uh, terroristische organisatie dan ook... of wat voor criminele organisatie dan ook... en dat daar conclusies uit worden getrokken ten aanzien van die mensen die bepaalde zoekslagen doen op, op internet... om vervolgens daardoor in een verdachte bankje te komen. Dat kan natuurlijk absoluut niet waar zijn. En het zal niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. Hoor. Dat moet ook nog een keer uh, gezegd worden. Uh, nee, je moet er dus uh, hele goede waarborgen voor uh, inbouwen. Als zoiets uh, gedaan wordt. Je moet, er moet precies uh, worden gezegd wat er met die gegevens geda wordt gedaan. Uh, gegevens, denk ik, moeten ook na een tijdje worden weggegooid. Die moet je niet in eeuwige dagen uh, bewaren. Ja, en daar moet je dus heel prudent mee omgaan. Maar ik geef onmiddellijk toe dat het buiten gewoon lastig is... om daar de juiste balans in te vinden. Ja, bij D66 noemen ze het uh, digitale huiszoeking, hè? Gerard Schouw, een van de Kamerleden. Nou, dat is het natuurlijk ook. Dat is het natuurlijk ook. gaat er ook ja. vragen over stellen aan, ja. aan de minister? Ja, ja dat is, daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk aan. Maar het is een kwestie van maatvoering, die discussie. Daarom was ik ook niet eenduidig in mijn antwoord, hoewel ik ja of nee moest zeggen. Maar die discussie is heel erg lastig, want aan de ene kant vind ik eh, dat je vrij ver moet gaan. Eh, het is ook bewezen dat een hele hoop aanslagen voorkomen zijn. Doordat er eh, digitaal geregisseerd eh, wordt, dat er eh, allerlei data uit het internet worden gehaald. Dat eh, telefoons worden afgeluisterd. Of dat nou gewoon een mobiele telefoons zijn, vaste te lijnen. of dat dat nou gaat om, eh, om internet. Eh, of eh, ja, internettelefoon. Of nou ja, maakt het allemaal niet uit, het die telefoons. Je moet dat gewoon doen. Alleen de vraag is, ja, nogmaals, hoe ver ga je erin? En die vraag is, denk ik, gewoon niet eens te beantwoorden. Ik, ik geloof dat, ik geloof u op uw woord. Uh, dat dat het zo is, dat daar ook mee dingen worden voorkomen. Maar tegelijkertijd. Het gebeuren er ook dingen. Van, nou, neem Onlangs nog dat, dat geval daar in Boston. Die jongens die stonden ja. op de kaart. Maar toch uh, slagen zij erin om daar een, een bond te plaatsen bij die marathon. Nou ja, dat is natuurlijk absoluut een punt. Uh, je kunt je analyse doen. Je kunt je gegevens hebben. En vervolgens kun je een, een misanalyse maken van je gegevens. Je, je kunt een slechte interpretatie geven van de, uh, van de informatie die je hebt. Dat is dus ook mijn zorg. Dat is ook wat ik even geleden zei. Van, ja, je kunt al die gegevens wel... Uh, boven water zien te krijgen. Maar wie zegt me dat de juiste analyse wordt uh, gemaakt? Maar ik moet aan de andere kant ook zeggen... we hebben zelf bij mijn centrum uh, onderzoek uh, gedaan... ik heb er zelf ook een boek over geschreven... en weer een update van gemaakt... over complotten in Europa. Nou, dan moet je toch constateren dat echt het allergrootste deel... van de complotten gewoon mislukt. Uh, mm -hmm. Daar zit een deel incompetentie in van de complotplegers... maar daar zit ook een deel competentie in uh, van de inlichtingendiensten En een van de conclusies die wij in ons boek uh, uh, trokken... alweer een paar jaar geleden, maar het eigenlijk bevestigd zagen... in een update die wij vorig jaar hebben gemaakt... Ja, is dat die inlichtingendiensten hun werk veel en veel beter doen... dan menigeen denkt. En dat komt onder andere omdat ze buitengewoon handig zijn... inmiddels op het, uh, op het gebied van het uh, verzamelen van informatie... Bijvoorbeeld op ah, het internet. Ja. Um, een van onze luisteraars die zegt. Um, uh, ja, eigenlijk uh, is het uh, effect uh, averechts. Want de angst wordt nu vergroot, de vrijheid verkleind. Het wantrouwen naar de overheid groeit. En er ontstaat ja. verzet door terecht boze groepen van mensen. Ja. Ja, die de luisterflinken proberen te omzeilen op deze manier. Nou ja, daar ben ik het, uh, ben ik het uh, in die zin mee eens. dat dat effect absoluut uh, begint op te treden op dit ogenblik. Alleen dan moet je onmiddellijk de vraag stellen: van wat is het alternatief? Moet je het dan niet meer doen? En daarom zeg ik, het is altijd een kwestie van maatvoering... en, het, uh, en een kwestie van het inbouwen van garanties. Dit betekent bijvoorbeeld uh, dat uh, de Kamer hier echt bij betrokken moet zijn. Nou is het probleem dat uh, Kamerleden die zich hier heel erg druk om maken... Uh, en daar allerlei zaken over naar buiten brengen. En die discussie ook in de, in de media en in het publiek, bij het publiek aanswengelen. Dat zijn niet de Kamerleden die er echt iets over kunnen zeggen. en iets over mogen zetten. Want dat zeggen. Want dat zijn de fractievoorzitters. die ja. in de zogenaamde commissie stiekem zitten. Ja. En die hebben zwijgplicht. Dus wat daar gebeurt, als het goed is dan wordt dat ook gedeeld met, uh, de, met de fractievoorzitters. En dat zijn dan ook de mensen... die daar de politieke randvoorwaarden voor moeten opstellen. En dat geldt natuurlijk ook voor het Prism-programma in de Verenigde Staten. Waarbij uh, zowel de Senaat als het, als het Huis... dus het Congres in Algemene Zin in de Verenigde Staten... via een zogenaamde Select Committee on Intelligence... hier gewoon bij betrokken zijn... en daar uh, hun stempel op uh, hebben gezet van goedkeuring. Um, en er is ook wetgeving die dit mogelijk maakt. Ja, en dan... Blijft het altijd een vraag van uh, in hoeverre moet je hier nou echt enorme discussies over voeren in de openbare? Ja, we doen het natuurlijk nu ook. Mm -hmm. Maar uh, ja, mijn boodschap is wel uh, van mensen, je hebt gelijk. Ik vind dat ook uh, dat, dat, dat er zeer bedenkelijke kanten aan zitten. Maar realiseer je ook tegelijkertijd dat als je het niet doet, dat je vervolgens ook als die overheid weer verantwoordelijk gaat houden voor het feit dat aanslagen worden gepleegd. Ja. Nou, als ik uh, gewoon kijk wat er in Europa is gebeurd de afgelopen jaren... wij hebben pakweg een 60, 70 complotten hebben wij in beeld uh, gebracht. Uh, en dat waren alleen maar complotten van, uh, uh, van jihadisten, uh, dus moslimextremisten. Nou, dan blijkt dat pakweg 5% van de complotten... en dan schat ik dat nog hoog in, waarschijnlijk is het aantal lager... 5% van de complotten die wij hebben onderzocht en die ook voor het gerecht zijn gebracht... Ja, die zijn daadwerkelijk gelukt en de rest is gewoon verijdeld. Ja, ja. Of door middel van incompetentie van ja. uh, terroristen gewoon niet, niet goed uitgevoerd. Maar, maar, maar, maar, maar mede door dit soort uh, systemen, dit soort gegevens, uh, zegt u, is er een hoop verijdeld. Uh, ja, dat dus... zie je dus ook bijvoorbeeld in Afghanistan. Want in Afghanistan, ik denk dat Afghanistan en Irak hebben hier een hele belangrijke rol in gespeeld. Omdat je daar natuurlijk echt vrijelijk kunt experimenteren met dit soort systemen. Maar uh, als je dus uh, het hele, uh, bijvoorbeeld het belverkeer in en in het internetverkeer in Afghaan en Irak uh, inzichtelijk maakt. En er gebeurt wat. Iemand legt een bermbom en die wordt ontstoken met een uh, uh, met een mobiele telefoon. Ik heb. Zelf ook wel gezien in Afghanistan hoe dat, hoe dat, hoe dat gaat. Hoe dan vervolgens zo'n hele procedure in werking wordt gesteld. Dus zo'n mobiele telefoon wordt daar gebruikt. Of uh, je weet van een bepaalde terrorist die gepakt is met een mobiele telefoon. Uh, waar die naartoe gebeld heeft, dan ben je in no time in staat... om dat hele systeem waarin die man functioneert... want een vrouw is het bijna nooit... Uh, om dat inzichtelijk te maken. En heel snel je arrestaties uh, te plegen. Binnen een paar en minuten. Dat is wijzef. ook gelukt. Dat kan binnen een paar minuten. Dat, nou binnen een paar minuten. Kijk, het probleem is, je moet altijd alles al analyseren. Je hebt binnen, misschien binnen een paar minuten of binnen een uur... heb je alle gegevens op tafel liggen. Maar dan heb je een gigantische berg aan gegevens. Hmm. En dan kun je dus niet zeggen van... Uh, Oman is Piet het, of Jan is het, of, -of Kees is het niet. Dat, dat kan je dus niet zeggen. Dus dan moet je gaan analyseren. En dan ga je ja. dat matchen met data van bekende en onbekende terroristen die je ja. hebt. Um, iemand uh, zegt hier uh, op onze site... Stel, je hebt een dochter die moet voor school een werkstuk maken over 9-11. Gebruik ja. de computer van pa... Uh, gaat zoeken op Google. Uh, broertje uh, ziet, ziet dat die computer aan de staat... Vindt wapens interessant. Er uh, stikt wat ja. over wapens in. Uh, ja. Papa vraagt een visum aan voor de Verenigde Staten. Maar dat krijgt ze niet vanwege al die ja. zoektermen. Dat, en... da, da, ja, dat zijn dus inderdaad. Uh, uh, dat, zijn, dat kunnen reële gevaren zijn. ik moet u in alle eerlijkheid zeggen. dat ik daar zelf ook wel eens een keer mee zit. Want mijn instituut doet niet anders dan onderzoek ja, op dit ja, gebied. Ik zeggen, ja. En uh, nou denk ik dat inmiddels wel de inlichtingendiensten ons kennen. Anders kennen wij ze wel. Dus eh, bij ons is dat misschien wat makkelijker. Maar eh, ik heb daar inderdaad ook wel eens een keer over nagedacht: van ja, eh, wij doen zoekslagen op internet. Ja, die bij wijze van spreken een terrorist ook doet. Mm. En uh, de grote vraag is uiteindelijk, wat kan dat gaan betekenen? Dus ik, ik, ja. ik, uh, ik zie die vrees uh, van, van die bellen absoluut in. Ja. We hebben even gebeld vanochtend met Geert-Jan Knoops... Uh, strafrechtadvocaat, ja. ook internationaal... Uh, uh, goed op de hoogte van, uh, van de, de juridische zaken. Uh, hij vraagt zich af of deze inbreuk op de privacy... Uh, in een rechtszaak in Amerika wel overeind blijft. Hij denkt dat het niet te bewijs is dat afluisteren mensenlevens redt. Hoe ziet u dat? Nee, ik denk dat dat, dat, dat niet waar is. Uh, ik denk uiteindelijk als je in staat bent om, uh, om een, een, een terroristische organisatie op te rollen... en dat is bijvoorbeeld ook gebeurd in Nederland met de Hostadgroep. Laten we daar uh, simpel over zijn. Er is natuurlijk gerelateerd aan die Hostadgroep... is natuurlijk een verschrikkelijke moord uh, gepreekt op uh, Theo van Gogh. Maar die Hostadgroep is, is opgerold. Nou, dat dat komt niet omdat die mensen naar de politie zijn gegaan en hebben gezegd van meneer de agent ik ben van de Holstadgroep en ik ga een aanslag plegen. Nee. Daar zijn natuurlijk allerlei zoekslagen door de politie en door justitie en door de inlichting der dienst uitgevoerd en hebben er uiteindelijk toe geleid dat erg is voorkomen. Ja. Dus dat, dat, is, dat is, ja. valt bewijs dat dat niet, waar, niet juist ja. is. Maar Knops vergelijkt het argument dat afluisteren levensleid met de martelingen bijvoorbeeld op Guantanamo B. Hij zegt ja. Nou, ik daar... vind niet dat je dat kan dat zou ook levens redden, hè? Om, daar, om die informatie uit mensen los te krijgen. Dan. Ja, ik heb laatst ook weer die film gezien over, uh, de, uh, over de vangst van uh, Bin Laden. En uh, die film begon ook met uh, vrolijke martelpraktijken, om het maar even eufemistisch uh, te zeggen. Ja. En uh, dat deed dan weer suggereren dat er uiteindelijk op die manier toch gegevens boven water zijn gekregen. Dat is niet zo eenduidig. Je kunt niet zeggen van, uh, dat Martel helemaal nooit effect uh, heeft. Dat is gewoon niet zo. In veel gevallen heeft het inderdaad geen effect. Dat is ook bewezen, maar niet altijd. Maar de, de informatie is ook niet betrouwbaar als je zo onder druk wordt gezet. Mm. En dat geldt natuurlijk ook, maar dat heb ik al eerder gezegd... voor het feit, wanneer je gaat telefoon tappen... wanneer je internetverkeer gaat onderscheppen... wanneer je op, op chats gaat, gaat kijken. Het gaat er om de interpretatie, zegt u. Het gaat om en de en interpretatie. Zegt... Maar uiteindelijk, uiteindelijk uh, uh, voegt het natuurlijk allemaal wel toe... al die beetjes informatie naar een totaalbeeld wat je hebt... van bijvoorbeeld een terroristische organisatie... Ja, en dan kan je actie gaan ondernemen. Nog even Die derde keuze daar straks, want dan zei u van, daar moet ik ook nog iets bij zeggen. Dat ging even over de rol van Nederland. Brenno de Winter, internetspecialist, die zei dat ook vanochtend. Afgeluisterde gegevens zijn gewoon een internationaal ruim middel, dus Nederland moet wel meedoen. Ja, maar, natuurlijk, maar zo werken de inlichtingen dus ook. Inlichtingendiensten werken volgens het principe voor wat hoort wat. Dat is nou ook de hele discussie die er is uh, rond de bezuinigingen op bijvoorbeeld de AIVD. Als de AIVD minder werk kan doen... en de kant las ik uh, dat ze minder nadruk gaan leggen op links-rechtsextremisme, op dierenrechtenactivisme... Uh, dan betekent dat uh, dat je gewoon minder informatie hebt zelf hebt en dat kun je dus ook niet uitruilen uh, voor informatie die je nodig hebt ten behoeve van, van je eigen veiligheid. Uh, nou, een heel mooi voorbeeld uh, hoe dat uh, gegaan is. We hebben natuurlijk een, een, een ruime maand geleden zo'n gedoe gehad met zo'n school in Leiden, ja, ja. waar, uh, waar een, een jongen zei van ik ga uh, de leraar en, en nog wat mensen doodschieten. Ja. Dat kwam uit Zurich. Nou, dat, dat komt alleen maar uit Zurich omdat er goede relaties zijn als Nederland totaal geïsoleerd zou zijn, dan zou dat niet gebeuren. Dan ja. zouden we die informatie nooit krijgen. Dus het is voor wat hoort, dat is de ja. essentie van, ja. van het inlichtingenwerk. We gaan naar onze luisteraars, meneer de Wijk. Ik kom zo meteen graag bij u terug ja. om de reacties door te nemen. Hij is uh, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Rob de Wijk. Op de site wordt gereageerd in de strijd tegen terrorisme... is een afluisterprogramma als Prism toegestaan. Uh, ruim 900 mensen hebben dat gedaan. Het is echt 50-50, 50, /50, 50 procent eens, 50 procent oneens. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, met Michiel Akkerman, goedemiddag. Michiel, zeg maar. Hallo. Nou, ik vind dat de Amerika sowieso niets heeft te zoeken in mijn mailbox. De Nederlandse overheid daarentegen, als ze daar een goede reden voor hebben... mogen ze mij absoluut gaan afluisteren als ze daar een goede reden voor hebben... maar wel in de vorm van een huiszoekingsbevel. Dus het moet wel even overlegd worden, want ze mogen ook niet zomaar mijn huis binnenkomen... En nogmaals, als daar een reden toe is. Uh, uh, prima, dat geldt hetzelfde voor de camera's die opgehangen worden bij uitgaansgebieden. Daar zijn ook goede redenen voor en dat werkt ook heel erg goed, ja. hebben we gezien. Dus met de goede reden zijn ze bij mij welkom okay. en anders uh, blijf lekker weg. Dankjewel, Stamper een help, goedemiddag. Goedendag, met je Anvermijk. Ik ben het er helemaal mee eens. Um, vroeger had je bevelen, ja, uh, telefoon taps uh, nummer op. We zitten nu in de periode van internet en ja, die uh, kwaadwillenden maken daar gebruik van. Dus ja, dan zal degene die de inlichting dient, er ook gebruik van moeten kunnen maken. Ja. Dus dat we op, als... voorhand, op voorhand allemaal een beetje verdacht zijn, vind je niet erg? Nee, want anders ga ik zo meteen iedereen verdenken. Als ja. ik dadelijk iedereen in een grote groep, en er zitten gezegd ja, uh, buitenlandse types die ik zou kunnen gaan verdenken... We hebben toen gezien wat er met Marianne Vaartrijs gebeurt, de, de, de, de zijn. Ja. Ja. Er werd zomaar iemand aangewezen. Zelfs de burgemeester die werd bekogeld met eigen, omdat hij dus niet reactie oh. actie ondernaam. Ja. Oké, okay, dankjewel. Stamp.nl. Goedemiddag. Hallo? <lacht> <lacht> dit is dus zo'n afluisterfiguur. Hallo. Hallo. Dit is dus Hilversum. Nou ja. Ben ik daar? Ja, u bent er hoor. Met, ja... Met Ralf Marland. Ja, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat meneer de Wijk een uh, uiterst uh, gedetailleerde nuttige beschrijving geeft. En ik ben het ook met hem eens en ik ben het uiteraard uit ook eens met het systeem. Kijk, we leven in een land wat, waar wat niet rechtstreeks bedreigd wordt. En dan ga, krijg je altijd een hele groep mensen die graag wil hè, dat, dat er dingen niet gebeuren die toch hoog nodig zijn. En dat, een land als Israël bijvoorbeeld, dat, is, dat drijft bijna op zijn veiligheid. Dat is het enige democratische gebied in, in, in, in, in, in een gebied waar, met mensen waar alleen maar, de dictatoriale regimes om zich heen hebben, dat is het probleem. Die hebben die problemen niet die ze hier zo graag willen, willen opladen. Ondemocratische landen die doen wat ze willen. En dat is hier, hebben we altijd nog een restrictie van het van het, het geheel is in handen van de staat, van de overheid, die is aanspreekbaar. Die krijgt dus ook uh, de problemen over zich heen als er iets misgaat. En dat, dat is een goed systeem en ik denk ook dat dat hoog nodig is. De meeste ja. mensen die begrijp ik dat die het niet prettig vinden, maar ook terroristen onderhouden contacten ook met gewone mensen. Dat, dat is, uh, ja, die weten dat ook vaak niet, want hoe vaak hoor je niet dat mensen van uh, opgepakte figuren... die zeggen, god, het was zo'n aardige buurman, hij was zo'n ja. En Dat is nou juist het punt, ze zijn niet, vaak niet herkenbaar. Nee. Dan is het een taak van de overheid, van, de, van, de, van in dit geval de Veiligheidsdienst... om die ja. onherkenbaarheid wel te uh, onderkennen. U, u hebt er niet zo'n probleem oh. mee, duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, spreek met Stefan van de Jonge uit Leiden... Uh, ik ben het voor een groten, uh, grotendeels ben ik het oneens met de stelling, uh, waarbij het, uh, een vrijheid is ons gevolgstig goed uh, Dus ik vind dat we altijd uh, en overal uh, moeten kunnen doen wat we willen. Waarbij het natuurlijk wel erg moeilijk is om uh, aan te geven waar ligt de grens van tot waar wij gecontroleerd kunnen worden. En uh, ik denk dat het met uh, camera's zoals die nu al op straat staan en uh, afluistertap zoals het nu op dit moment al gaat dat dat uh, voldoende moet kunnen zijn om zeker in Nederland uh, de terrorisme te kunnen bestrijden. En ik vind dat de grens en dat we daar niet verder in moeten gaan... omdat we ook nog onze eigen vrijheid hebben. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag Goedendag, met Steven Westkamp Hallo. Oh. Zeg hem maar. Met Steven Westkamp Dat zei je, maar... Uh... Oh ja, ja, ja nee, dus je niet zeker of ik er al bij was. Ja. Ik ben het uh, eens met de stelling... Uh, eh, want, uh, want uh, mij maakt het niet uit als ik een uh, mailtje stuur naar iemand... een een andere nrc uh, analist die ziet dat ik een barbecue-recept zoek. <lacht> ik bedoel, daar mag je lekker doen mee wat hij wil. Ja. Uh, en, uh, en de foto's van mijn zoontje op Facebook, uh, daar mag je ook naar kijken hoe vrolijk hij is. Dus uh, hij doet zijn best maar. Ja. Maar ik wil wel graag inderdaad dat als iemand uh, op zoek gaat naar uh, rare hoeveelheden kunstmest... en een uh, recept bij mijn een bom te maken... Ja, dat die er wel tussenuit gepikt worden. Ja, ja. En je bent niet bang dat als jij per ongeluk eens een keer iets opzoekt over een wapen of iets... dat je dan ook gelijk geregistreerd staat? Nou, ik hoorde, ik hoorde inderdaad uh, die persoon die dat op die website, uh, bij de website had gepost inderdaad. dochtertje zoekt iets ja, over uh, ja. mijn en broertje doet wapens. Ja. Ik weet niet of dat ooit zo gebeurd is. Ik wil wel eens bewijs zien dat inderdaad iemand het, de toegang tot de US ontzegd is... door zoekacties op, ja. op Google. Ja. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. of maar... dat inderdaad bewezen wordt... Ja. Nou ja, uh, verander ik misschien nog wel van mijn idee, maar vooral <laughs> okay. nog een... Ja, nou, Rob de Wijk heeft daar uh, veel mee te maken, maar die mag zelf altijd doorlopen, zegt hij. Uh, maar wellicht weet hij dat of, me of andere mensen uh, dat wel eens is overkomen. Gaat zo even aan hem vragen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jan Scholpens. Dag Jan. Ik uh, heb even een ander verhaal. Dat gaat over de onroerend goedfraude. Met uh, onder andere meneer Van Vlijmen, bouwfonds. Ja. Zonder telefoontheids was maar... dat nooit opgelost. Oké, okay, ja, dus euh, laten we zeggen, in eigen land gebruiken we het ook, zegt u, de ja. politie en zo. Uitgebreid zelfs. Ja, en, en zo moet je dus af en toe achter, in dit geval, zo'n fraudegeval komen. Ja, dat was een miljardenfraude, ongelooflijk. En dat is mede nou. opgelost door telefoontaps. Zonder dat waren ze nooit zover gekomen. Nee. Maar goed, dat is dan nog iets waar volgens mij een rechter aan te pas komt die daar toestemming voor geeft. En nu Op is dat het... Het niet, niet zo het geval hoor. Dus pas achteraf is dat allemaal. Uh... Oké. Okay. Maar uh, dat weet ik niet zeker. Nou goed, maar, dat, maar dan nog, nu is het zo dat de Amerikanen, dus misschien bij u en, en mij, uh, meekijken. Ja. U vindt het prima. U vindt het goed. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Charlie Mom. Nou, ik uh, kan wel kort zijn. Het is uh, klinklare onzin. Dit uh, absolute vertrouwen in veiligheidsdiensten, wat mensen allemaal hebben. Iedereen schijnt de hele tijd maar te vergeten dat toen in de VS net de Patriot Act werd ingevoerd. Onder andere senator Kennedy een vliegverbod kreeg, omdat hij de verkeerde, verkeerde zoekcriteria had voldaan. Dit soort systemen zijn ondoorzichtig en daardoor niet te vertrouwen. En op het moment dat je toetsing door een rechter uit zo'n systeem weghaalt... ja, dan is het einde zoek. Zijn we allemaal vergeten waarom we in godsnaam een grondwet hebben? Namelijk om ons te beschermen tegen een overheid. Niet andersom. Ja. Oké, okay, nou is een duidelijke mening. Dankjewel. Uh, we doen nog even eentje. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het ook eens met de stelling. We hebben te maken met uh, moderne criminelen die we op een moderne manier moeten bestrijden. Kijk, en mocht het nou zo zijn dat we een keer de verkeerde hebben, dan wordt daar nog wel naar gekeken. Het is niet zo als je een keer een aantekening hebt, uh, dat je dan nergens meer kan komen of zo. Nee. Oké, okay. u, u hebt er ook wel vertrouwen in, dank u, dank u wel. Uh, een beetje slecht te verstaan, want vanuit de auto. We gaan snel terug naar uh, Rob de Wijk, die heeft meegeluisterd. Hij is directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Um, ja, um, even de voorlaatste meneer, meneer de wijk, die zegt van ja, het is allemaal veel te ondoorzichtig en daardoor is het ook niet te vertrouwen, de gegevens die je uit dit soort systemen krijgt. Nou, dat is natuurlijk ook mijn, mijn punt. Er werd ook nog gezegd van dat moet getoetst worden door de rechter en daar moet dus een rechtelijke goedkeuring aan de grondslag liggen. Even voor de goede orde, dat is dus het geval met het PRISM-systeem in de Verenigde Staten. En dit soort zaken, die worden ook juridisch getoetst, maar dat wil nog niet zeggen dat ze altijd even goed worden toegepast of dat de analyses die op grond van die informatie. Uh, gebeurt, dat die, uh, dat die ook goed en doeltreffend zijn. He, dat, het blijft uiteindelijk gewoon mensenwerk... waarbij dus fouten gemaakt uh, kunnen, uh, kunnen worden. Kijk, uh, op een gegeven moment uh, werd er ook gezegd van... Uh, dat was een heer Westerkamp. Die zei van, uh, ik, ben het, uh, ik ben het eens en wat, wat moeten we hier nu eigenlijk mee? En al die zoekacties op, uh, op, op, op Google. Ja, die zijn natuurlijk, die zijn natuurlijk belangrijk... Uh, maar waar het natuurlijk ook om uh, draait, is dat je als inlichtingendienst dat moet doen om ervoor te zorgen dat erger wordt uh, voorkomen. En meneer Maarland had op een gegeven ogenblik uh, uh, een aardige die zei van ja, we worden niet rechtstreeks bedreigd, Israël wel. Inderdaad, in Israël zal het ook verder geen issue zijn, denk ik. Nou ja, niet bedreigd. Uh, de NCTV die heeft wel uh, het dreigingsniveau voor Nederland uh, sub op substantieel uh, gebracht. Ja. Uh, en dat heeft te maken met uh, extremistische moslim, moslims... die vanuit Nederland, ook vanuit België, naar uh, ja. Syrië zijn afgereisd... terug kunnen komen en mogelijk hier uh, rottigheid kunnen uithalen. Het is toch wel handig, denk ik... Om die lui een beetje in de gaten te houden. Ja. Uh, dat is heel moeilijk op dit ogenblik in Syrië. Maar als je weet dat ze terug zijn gekomen. Uh, zou ik er een groot voorstander van zijn. om ze volledig te ja. tappen. en om ja. al hun berichtenverkeer af te luisteren. En dat is ook wat er ja. wordt verwacht van inlichtingendiensten. Iemand zei ook van. Uh, uh, eigenlijk gebeurt er al veel. Hè, er hangen camera's hmm. in het straatbeeld. Nou ja, we weten dat, dat er af en toe hier en daar geluisterd wordt. En hij zegt. Ja, ja, eigenlijk vind ik dat wel genoeg. Daar kan ik mee leven. maar verder moet het niet gaan dan, dan wat we nu dus horen uit die ja, Amerikaanse. Het cameratoezicht daarvan kun je je afvragen hoe effectief dat is. Uh, omdat als je een petje op doet, dan word je al niet meer uh, gezien. Het is altijd eigenlijk wijsheid achteraf die je daarmee uh, genereert. Dat is op zich is dat ook heel nuttig, zodat je dus arrestaties kunt uh, plegen... maar een hele hoop dingen kun je daar niet meer zien. Maar realiseert u zich dat het meeste uh, berichterverkeer... echt gewoon via internet gaat of mondeling via de telefoon. Ja. ja, en dat is een onuitputtelijke bron van, van informatie. Dit is ja. ook precies waarom doorgewinterde... Uh, professionele terroristische en criminele organisaties daar rekening mee houden ja. en die dus ook om die systemen heen gaan werken. Van Bin Laden is het bekend dat hij in zijn nadagen überhaupt niet meer communiceerde behalve nog met, uh, uh, yeah. uh, uh, met couriers. Ja. Goed, meneer de Wijk, we zullen er ongetwijfeld over doorpraten een keer, Zeker. want uh, de Guardian heeft wel aangekondigd dat ze nog veel meer uh, gaan onthullen, dus wie weet. Uh, nu ja. blijft het volgen voor ons. Dank Zeker. dat u meedeed in Stand.nl, Rob de Wijk was dat. U kunt uh, nog stemmen op onze site de hele middag, www.stand.nl Houd de radio aan, want zometeen is het dit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 Luisteren naar Mangiare. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.